Bij lokale oom op Goorlen gooi je het laatste nieuws uit de regio. Dit is het nieuws van 8 uur.